Doreen Bouwman met het NOS Journaal. D66 blijft de grootste partij, maar krijgt geen extra zetel en blijft staan op 26. Dat heeft de verkiezingsdienst van persbureau ANP berekend... na het tellen van de briefstemmen van Nederlanders in het buitenland. Bij die briefstemmers is GroenLinks PvdA de grootste geworden. Die partij kreeg ruim 25.000 van de bijna 87.000 briefstemmen. D66 kreeg er ruim 16.000, de PVV 7.500. De verkiezingsuitslag is nog niet definitief. De kiesraad stelt hem komende vrijdag officieel vast. Morgenmiddag bepalen de fractievoorzitters met Kamervoorzitter Bosma... hoe de weg naar een nieuw kabinet moet beginnen. D66 is van plan morgen Wouter Koolmees naar voren te schuiven... als verkenner in de kabinetsformatie. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws... Koolmees is op dit moment de hoogste baas van de Nederlandse spoorwegen. In kabinet Rutte 3 was hij namens D66 minister van Sociale Zaken. Zeven landen zijn bezig met een plan om een stabilisatiemacht te vormen in Gaza. Vandaag was er overleg tussen Turkije, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië... de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en Indonesië. Allemaal overwegend islamitische landen. Voorlopig laat Israël nog geen buitenlandse troepen toe... Dat gebeurt pas als Hamas alle lichamen van gijzelaars heeft overgedragen. Het tekort aan studentenkamers wordt steeds groter... omdat particuliere eigenaren hun studentenhuizen verkopen. In een jaar tijd zijn er meer dan 5000 woningen verkocht... wat neerkomt op zo'n 10.000 kamers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting. Experts zijn bang dat het tekort alleen maar groter wordt, omdat de markt gunstig is om te verkopen en er steeds strengere regels zijn om te verhuren. Het weer. Vanavond en komende nacht hier en daar nog wat motregen. Een minima rond 11 graden. Morgen bewolking, in de loop van de dag vaker zon en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je nog een kwartier vertraging tussen Amstelveen Stadshart en Knooppunt Holendrecht. Er staat drie kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Ja, goedenavond Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar deze 202e aflevering van mijn Hard Rock...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 op rij geen brand nieuw hoort, maar een bandinterview met Play It Loud Live. In de nieuwe jaar zal ik daar ook meer aandacht aan besteden... maar ook zal ik er volledig een nieuwe themashow geïnteresseerd gaan worden. Wat dat is, maak ik de zijne tijd natuurlijk nog bekend. Voor nu is het tijd voor weer een nieuwe uitzending dus van Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. Inmiddels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band... hun carrière, een nieuw album of EP-release duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek en draai ik uiteraard ook in die mogelijk hun hele oeuvre of een grote selectie daarvan. En vanavond heb ik echter een lege studio en geen live gasten. Maar heb ik momenteel zangeres Yvette Ophelia uh, aan de lijn. Uh, momenteel uh, geen contact met uh, componist, uh, tekstschrijver uh, ja, en toetsenist Kees van Ooyen helaas. Uh, maar van symfonische metalband Elysium uh, die afgelopen zaterdag op 1 november hun nieuwe album Strangers Parade hebben gereleased. Goedenavond uh, Yvette, welkom bij Play It Loud. Onwijs bedankt en uh, leuk dat jullie vanavond uh, over mij uh, willen over het nieuwe album willen praten. Jammer dat uh, Kees ja, even niet vanavond. wil lukken. Goedenavond. Ja. Alles goed? Ja. ja, helemaal goed. Jammer dat het uh, even niet gelukt is om Kees uh, nee. te progen, maar uh, misschien kunnen we het zo meteen nog uh, even opnieuw proberen. Ja, we gaan het straks nog even opnieuw proberen in het uh, volgende blokje muziek. Uh, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met de release van jullie uh, nieuwe album, uh, tevens allereerste langspeler, Strangers Parade. je. Ja, het album is net een paar dagen uit. Kun je al iets zeggen over uh, hoe de eerste reacties tot nog toe zijn op de release? Uh, ja, positief. Ja? Uh, ja, we hebben ook uh, via Dancecamp ook al wat leuke reacties gehad. En uh, ja, ik heb het idee dat het wel, uh, wel goed valt. Ja, en ook al veel verkocht. Want jullie album is ook uh, fysiek uh, verschenen. Ja, klopt. En uh, ook een leuke reacties op, de, op het artwork en... Ja. Ja, dus uh, politiek op dit toe. Nou, goed om te horen. Ja, het was helaas niet mogelijk om uh, voor jullie langs te komen vanavond... anders hadden we het uh, persoonlijk ook hier gevierd. Uh, maar waar hadden jullie vandaan moeten komen, allebei? Ja, ik eet zo'n vanaf Rotterdam ja. en ik zelf in Tilburg. In Tilburg, ja, dat is een stukje rijden en inderdaad. Bent, uh, ja, en er werd sowieso een beetje gespreid over het land... want onze brummen komt uit uh, Groningen. Dus, o, zo, is dat allemaal wel een beetje te, te doen met uh, oefenen en zo... Ja, we oefenen niet, uh, niet elke week. Maar uh, nee. we zorgen nee. dat we het goed uh, voorbereiden. En dan uh, oefenen we meestal in Utrecht. En uh, dan is het een beetje, beetje centraal, in het ja. midden. Ja, precies. Dat is wel zo makkelijk voor, uh, voor de rest, inderdaad. Uh, nou, uh, zoals gezegd, uh, Strange Parade is natuurlijk jullie allereerste langspeler. Hè? Uh, hiervoor bracht de band een heleboel losstaande singles. En de EP Eden 2.0 uit. Met de vorige uh, oprichtende zangeres uh, Desiree Nolta. Uh, kan jij mij een beetje vertellen, want ik denk dat Kees er iets meer over weet, uh, hoe jullie uh, ja, band is ontstaan en wat jullie sound typeert. Ik denk dat, uh, dat Kees die kan nog beter vertellen. Ja. Hij is inderdaad samen met, uh, met uh, uh, deze reden mee uh, begonnen destijds. Uh -huh. Misschien kan hij dat straks wat meer. Uh, nou, we dat straks nog even. Ja, precies. Ja. Uh, kan je me vertellen waar de bandnaam vandaan komt, Elitium? Ja, ik heb me, me laten vertellen dat het uit een game komt. Uit een? Game? Uit, uit een, ja, uit een videogame. Oh, oké. Okay. Dat weet je ook. Een bepaalde resource, volgens mij. Ja. Oké, okay. ja. oh, dat had ik niet verwacht. Grappig. Is er iemand uh, in <laughs> de band heel erg uh, game fanaten? Ja, ze dan bij die van uh, game houden, ja. Ja, uh, jij zelf ook? Of? Ja, ik zelf ook wel, uh, oh. inderdaad. Oh, oké, okay, helemaal goed. Nee. Ja. Nou, Jij kwam dus uh, vorig jaar bij de band als nieuwe zangeres, uh, nadat DC dus besloten heeft te stoppen. Uh, hoe ben je zo bij uh, Elysium terechtgekomen? Ja, ik zag een uh, advertentie op uh, Muzikantenbank. Mm -hmm. En uh, dat was ook wel grappig, want uh, toen ik erbij kwam, toen uh, hadden we of toen, zeg maar tussen de auditie en het eerste optreden zat een maand. Yeah. Dus ik heb toen in één maand echt 17 nummers uh, ingegudeerd. Wow. Dat was heel wat, ja. Dus dat was meteen even uh, aanpassen. Ja, aanpoos, ja dat we hadden nog een optreden, dus dat was echt heel grappig. Ik ja? heb gewoon één keer in de studio uh, hebben we samen geoefend en daar hadden we meteen twee optredens. Wauw. Uh, zo dan. denk dat wel een <laughs> beetje goed uh, in zo'n korte tijd? Ja, dat was, uh, dat was spannend als ik alles kon onthouden. Maar, uh, ja, het is goed, uh, <laughs> dat is goed dat is, afgelopen, is misschien ja. Misschien toch een soort van tekstblaadje uh, voor je of zo, uh, om het toch te kunnen onthouden? of... Nee, ik heb, het wel, ik heb wel gestand. Maar af en toe, okay. als je het dan niet meer weet, dan moet je gewoon net doen alsof je het nog wel weet. Ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Uh, je was ook niet de enige nieuwe aanwinst voor de band. Uh, want ook basist Robert van der Poel sloot zich vorig jaar bij jullie aan. Uh, weet je een beetje wat zijn verhaal is? Ja, uh, Kees en Robert die hebben eerder uh, uh, in uh, meerdere bands samengespeeld. Dus zij mm -hmm. kennen elkaar al, uh, al goed. Yeah. Dus uh, het was uh, een soort uh, reunie en dat uh, klikt ook met de rest van de band uh, heel goed. Yeah. Dus uh, ja, mooie aanwinst. Ja, zeker weten. En uh, de nieuwe line up was dat ook meteen het begin voor de nieuwe fase voor We Begonnen jullie meteen al aan het schrijven voor uh, Strangers Parade? En... Of... Um, ja, het, maar, maar het is, uh, is het waar we vooral met optredens bezig. Okay. En uh, maar toen, op een gegeven moment uh, wilden we ook wel gewoon nieuw werk met ook... Uh, ja, dus ook uh, met, met nieuwe zang, nieuwe bas. En uh, dus dat was een mooi moment om uh, een uh, nieuw album uh, te maken. Dus mm -hmm. daar hebben we ongeveer een jaar uh, heeft dat gekost. Oké, okay. dat is toch best En uh, Dus dat ging wat dat betreft was redelijk, uh, nog redelijk vlot wel. Ja, toch wel. Ja. Uh, een jaar is toch uh, best lang. Of uh, is dat uh, voor begrippen toch best wel snel? Ja, nou, als we alles schrijven, opnemen en mixen, dan... Dan uh, ben je toch altijd wel even ja. bezig, ja, ik wil zeggen. Ja, ben je wel even bezig. Ja, ja precies. En je wil natuurlijk wel ja, goed uh, werk afleveren. Dus er zullen wel wat dingetjes aangeschaafd zijn, denk ik ook. Of... Ja, vriend, uh, ja, we zijn echt heel hele jaar wel bezig geweest met, uh, ja, met uh, alles bijschaven. En de laatste. Om, op, uh, ja, om kleine details toe te voegen. Mm -hmm. Om het uh, ja, steeds uh, mooier te maken. Ja, precies. Dus uh, iets extra stoppen. Ja. Dus, uh, en nu is hij uh, ja, eindelijk uit jullie kindje. Eh, hoe voelt het om uh, nu eindelijk jullie allereerste langspeler bij het uitgebracht? Ja, we zijn er echt heel blij mee en heel trots op. Ja. En, uh, dus uh, we zijn blij dat we eindelijk uh, mochten delen met de wereld. Ja, ik kan me voorstellen. Dus, uh, en, uh, ja. en, en wat betekent de titel eigenlijk? Zit er een verhaal achter, dat je weet? Ja, dat komt van op nummer Stang is Great. En daar uh, zullen we het ook nog over hebben. Maar het gaat ja. eigenlijk een beetje over de, de mensen en die, die in je leven komen en gaan. Het okay. gaat dus eigenlijk zeg maar, alle mensen die aan je voorbij trekken. En ja, die precies. in het begin zijn dat vreemde voor je. En dan ga je een tijdje hè, samen trek je op en die beïnvloeden je. En daarna, ja, dan verlies je ze ook weer uit het oog. Ja, precies. Blijf altijd een ja. beetje vreemden, zeg maar. En wat uh, betreft het uh, schitterende artwork... Uh, hoe zit dat daar mee? Ja, ik, ik moet zeggen... van we hebben die... Uh, we hebben die uh, uh, online... Uh, uh, via... er is een sociale site voor... Mm -hmm. waarin je... Uh, album artwork uh, kan, uh, kan... uitkiezen. Okay. Nou, ik vond deze wel heel erg mooi. Yeah. Want die... Uh, ja, die uh, lichtjes die staan dan ook een beetje... dat past er wel bij. Dat is een beetje voor alle levens... van mensen die... Uh, uh, ben tegengekomen, zeg maar, in je leven. Dus dat vond ik wel uh, yeah. een beetje de uitleg erbij. Ja, precies. Het toepasselijke uh, yeah. hoes, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Uh, een nieuwe album uh, bevat uh, tien tracks. Hè? We trapten de uitzending dus uh, en het album natuurlijk af met uh, Nobody Knows. Een, uh, een krachtige opener. Kun je me vertellen wat Nobody Knows uh, precies vertelt? Of is het ook meer Kees? En... Ja, Kees uh, heeft hij ook uh, geschreven. Uh -huh. En... Um, en het gaat eigenlijk over een uh, ja, soort wappies. Wappies, ja? <laughs> dus, ja, dus uh, hij, hij kende ook iemand uh, dichtbij die, uh, ja, die ook uh, allerlei samenstellingstheorieën aanhaalde. Mm -hmm. En uh, uh, daar gaat het eigenlijk een beetje over, zonder alles heel gedetailleerd uit te leggen. Want dat is mm -hmm. ook een beetje jammer, maar dat is wel het thema eigenlijk. Oké. Okay. En was het nummer ook altijd al bedoeld als een opener voor het album? Ja, en ook, hij heeft het ook geschreven voor het openen van het album. En ook voor het live uh, had hij het bedacht. dat het een leuke opener zou zijn. Oké, okay, dus dit is ook live uh, ja. jullie uh, eerste nummer die jullie spelen, zeg maar. Ja. En is dat, dat uh, altijd bij elke set die jullie uh, spelen? Of wist dat dat nog wel eens? Um, ja, we gaan echt niet pas met, het nieuwe, met de nieuwe set uh, ja, uh, spelen. Ja. Dus uh, we gaan even kijken hoe het bevalt. Ja, precies. Ja. Dat is ook belangrijk ja. natuurlijk. Uh, dat, uh, heb het natuurlijk nog niet gespeeld eerder. Dat is ook logisch. Het is net uit. Uh, ja. Door naar het volgende nummer op het album... die ik zo ga draaien. Het uh, korte maar intense After Midnight. Het nummer heeft een, een wat donkere nachtelijke sfeer. Wat was de inspiratie achter dit nummer? Ja, dat nummer is eigenlijk... Uh, ik wilde graag een nummer dat een beetje up-tempo was. Mm -hmm. uh, een beetje... Ja, gewoon een beetje een lekker nummer. Mm. En uh, ik zou zelf ook wel van power metal. Ja. En, uh, en dit was eigenlijk... Uh, Kees en Nick en Nikki eigenlijk ook wel we een beetje uh, avondmensen. Uh -huh. En uh, dit is eigenlijk een soort, soort ode aan, ah, aan, aan het nachtleven, zeg maar. Ja, ja precies. Hoe <laughs> lekker het is als je s'avonds laat uh, helemaal heel uh, feest, in je eentje over slaat kan worden. Of dat schema of dan ook. Ja, ja. de ja. rust en de tijdstraat. Mm -hmm. uh, ja. Ja, ja, ik ben zelf ook een nachtdier wat dat betreft. Dus, uh, een ode aan de nacht. Ik vind het mooi omschreven. Uh, zijn er nou ja, persoonlijke ervaringen? Hè? Die heb je dus uh, natuurlijk net al uh, verteld. Uh, verder nog andere persoonlijke ervaringen... achter dit nummer? Buiten het feit dat jullie nachtdieren zijn. <laughs> <laughs> uh, ja, nee, dat, ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat, dat is wel het belangrijkste aspect. Ik, ja. ik, ik vond wel het grappige, uh, grappige detail. Er zit, zit een beetje... verstopt een soort... soort raar geluidje. Mm -hmm. van War War, en dat... Dat wel grappig om op te nemen, want dat doe ik gewoon met zo'n insectenbakje en dan hmm. met robotstem En dan heb ik heel veel lol aan gehad om op te nemen. Ja, is een leuke. Echt <laughs> maar dat is een doen, detail die je niet echt goed hoort. Nee, maar, toch ja. niet? Het is een beetje naar, achter, naar het achtergrond gemixt, hoor. uiteindelijk. Ja, dat was ook zo bedoeld hoor. Maar okay. het was, uh, dat was gewoon echt heel lol nee, om al die... die ja, verstopte dingetjes uh, in het album ook uh, op te nemen. En ja, dingen voor te schrijven. Ja, precies. Ja. Ja, dat mensen wat uh, vaker moeten luisteren om, om het echt te kunnen horen. Alle details te kunnen horen. Dat is mooi gelaagd. Ja. Alright, All right, dankjewel. We gaan naar luisteren met aansluitend nummertje drie op het album. De titeltrack. Tot zo. En dan gaan we proberen Kees aan de lijn te krijgen. Tot zo. Ja, We de titeltrack van een Lithiums nieuwste album afgelopen zaterdag 1 november uitgekomen. En ik spreek vanavond telefonisch met zangeres Yvette en toetsenist, tekstschrijver en componist Kees... die we nu uh, gelukkig aan de lijn hebben gekregen. Kees, ook welkom uh, bij Play It Last vanavond. Dankjewel. Leuk dat je er bent, man. Uh, we zijn hier nog even een uh, antwoord verschuldigd, want Yvette kon uh, de vraag natuurlijk niet beantwoorden... hoe het allemaal begonnen is voor Lithium. Uh, dat uh, kan jij ons graag vertellen, denk ik. Hoe het allemaal begon is. Yes. Uh, ja, ik werd een jaar of uh, vijf of zes uh, geleden werd ik, uh, werd ik benaderd door, uh, door een, uh, een manager van vroeger waar ik nog mee gewerkt had. Mm -hmm. ik, uh, of ik liedjes wilde schrijven voor een nieuw bandje waar hij mee bezig was. Yeah. Maar hij had toen al, op dat moment had hij alleen uh, DCW nog maar als zangeres. En dan yeah. zou hij een de band omheen programmeren. Mm -hmm. En ik was in principe alleen maar, uh, dat was alleen maar de bedoeling dat ik uh, wat oude nummers zou herschrijven. Okay. En toen kwam hij met deze DCD van mij thuis om wat, uh, wat dingetjes door te nemen. En we hadden zo'n klik dat, uh, eigenlijk gewoon, uh, dat ik eigenlijk ook maar gewoon in die band ben gekomen. Ja. <laughs> Zelfs performen. Ja. En uh, ja, de, de, de rest is, uh, is history. Yes. Ja, deze re is inmiddels niet meer bij de band. Hè. Die is uh, uiteindelijk uh, heeft de band verlaten. Uh, wat was daar reden van? Uh, ik kan jij dat switch, ze was heel erg druk met het opzetten van haar bedrijf. Ze gewoon geen tijd meer gehoord. Helaas, dat is de Yvette Show geworden. Ja, heel fijn dat Yvette aan boord is gekomen natuurlijk, want daar hebben jullie een goede zangeres aan. Zeker. Yvette, jij ook nog welkom. Je bent er nog? Ja. We hoorden dus de titeltrack net, waarom hebben jullie voor deze song als titeltrack gekozen? Vanwege de... die... uh, maar, uh, omdat ik denk dat het uh, het, het sterkste nummer is ja? van het ja, ja. Ja. ja. Dat is wel favoriete uh, nummer ook van jullie allemaal? Ja, nou, om te spelen is een favoriete nummer is, uh, volgens mij Zodiac. Zodiac, oké. Okay. Daar ja. gaan we straks voor inderdaad. Ja. Ja. En, ja. Uh, en wat uh, symboleert de Parade van de Vreemden? De parade van de Zender. Is, uh, dat symboliseert uh, zeg maar je levensloop waar je constant uh, nieuwe mensen tegenkomt. Die ja, die inderdaad een ja, Een stukje met je oplopen, je dan weer laten zakken. Ja. Soms even een steentje in de rug geven. En uh, ja, aan het eind van je leven heb je een hele verzameling opgebouwd van allerlei mensen die tot het eind bij je gebleven zijn. dan wel uh, het schip hebben verlaten. Ja, precies. Ja, het, het, het dagelijks leven inderdaad, een beetje. Ja. ja. En is dit nummer ook een, een soort van samenvatting van het hele album? Of? Uh, niet per se. Niet nee. Per se. Nee, hoor. Nee. Nee. Nee. nee Welk nummer zou dat uh, het beste zijn, denk je? Uh... Of het, ja. help me jou, die Nou <laughs> <laughs> ja, ik, ik denk niet dat er één dat is die alles verzamelt, maar nee. dus, ze hebben wel... We, we moesten heel hard nadenken van wat, wat, wat, wat bindt ze nou? En dat, dat zit hem een beetje in, in de factors van controle. En dan, hè, de ene gaat meer over uh, ja, controle over jezelf, over je gedachten, over anderen, okay. over je leven. Mm -hmm. Dus dat is meer een soort, soort ja, verdeelde noemers. Zeg maar, de schakel, zeg de, maar. De, ja, ja. oké. Okay. Uh, de volgende track op het album is The Tower. Uh, die verscheen als tweede single voor het album op 13 oktober vorig jaar. Inclusief jullie je allereerste videoclip uh, met daarin een rol van jou, Yvette, en, uh, en ook Robert. Uh, wat kunnen jullie vertellen over waar The Tower voor staat? Ja, dat is uh, gebaseerd op een uh, mooi volksverhaal. Ik hou echt van volksverhalen. Mm -hmm. En dan, het is een uh, volksverhaal uit Zeeland. En dat, gaat, dat is de cement van Westerschouwen. Okay. <laughs> en uh, die wordt dan... Uh, dus ik, ik kan het even opzoeken. Maar het is een, uh, een verhaal over iemand. Zeman die wordt dan gevangen en die uh, en die mensen die zijn heel wreed uh, tegen haar en dan wordt ze opgehangen op een toren om, uh, ja, om daar uh, te sterven, zeg maar. En dan heeft uh, en haar, haar man, de semenman, die spreekt dan een soort uh, vloek uit uh, van uh, je krijgt, gaat die spijt van krijgen en uh, alleen de toren zal nog blijven staan. Okay. En het vond ik ook wel mooi, omdat ik ook wel, ja, dat, dat, dat mensen dingen voor lief nemen, hè, de welvaart die je hebt. Uh, en dan wat minder uh, ja, empathisch zijn voor andere mensen, zeg maar. Hè, wat minder, uh, dat, uh, ja, dat zie je soms in de wereld ook wel. Dus dat uh, vond ik wel mooi uh, passen. Ja, ja zeker. Ja. We gaan er naar luisteren, dankjewel voor je toelichting. En dan uh, gaan we ja, daarna luisteren naar uh, Escape, daar gaan we wat dieper op in. Uh, tot zo. Blijf Frankrijk. Man. En ik draaide de eerste single Escape aansluitend... van mijn speciale gasten, de symfonische metalband Elysium. die afgelopen zaterdag 1 november... hun debuut langspeler Strangers Parade hebben uitgebracht. Aan de telefoon heb ik nog steeds zangeres Yvette Ophelia... en toetsenist en componist Kees van Oyen... waarmee ik praat over de band... en de diepere betekenis achter de nummers van het album... die ik vanavond in zijn geheel ga draaien. Yvette en Kees, nogmaals ontzettend leuk... en bedankt dat jullie vanavond hierover telefonisch te woord wilden staan bedankt ja. hey, uh, voor Ja, graag gedaan, uiteraard. En uh, super tof om jullie uh, het hele album uh, te laten horen en uh, te mogen draaien. Uh, gezelligheid kent helaas geen tijd, want we zijn alweer naar, uh, aan het einde van dit uh, eerste uur gekomen. Uh, maar eerst natuurlijk even wat meer informatie achter uh, Escape. Uh, gaat het over bevrijdingen of juist vluchten? Bevrijdingen of vluchten? Nee, ik ga je van beide eigenlijk ah, gewoon? Geen van beide, oh, nou, vertel. Maar, nee, het gaat eigenlijk over het, uh, over het fenomeen dat. Uh... Ja, zelfs mensen die niet religieus zijn, mm -hmm. uh, toch iets nodig hebben om in te geloven. Oké. Okay, yes. En uh, stel bijvoorbeeld een, een dierbaar is overleden. Mm -hmm. Dan hoor je vaak mensen toch uh, zoiets zeggen tegen elkaar van... Ah, hij, uh, Vanaf zijn wolletje kijkt hij toch nog mee met. Ja, precies. Ja, nou, ik als lichtere ja. persoon dacht van nou ik vind dat ik vind dat heel merkwaardig. dus dan moet, dat moet ik even draaien. Ja, nee, helemaal goed toch? <laughs> dus dat is de, ja. de betekenis erachter. Ja, ja. En, uh, ja. hoe, hoe bouwden jullie de, de, ja, de spanning of de, de, de, de muziek op, zeg maar, in uh, dit nummer? Hoe liep de opbouw? Uh, nou ja, het begint heel uh, heel uh, spooky, zeg maar. Mm -hmm. Met dat, uh, dat pianootje. Ja, inderdaad. Om, uh, ja, om een soort uh, spanningsveld, uh, speelde spanningsveld te creëren. En op het moment dat je dan uh, het refrein erin knalt, wat mm -hmm. is zeg maar die, uh, die hoop? Uh, en ja, uh, yeah, give me something to believe in. En uh, ja. ja, dat soort dingen. Dat ja. ja. gaat ook over breder, toch, uh, Kees? Van ook de hoop die iemand heeft om he, de dromen die mensen hebben om, weet ik veel, door te breken of weet ik veel... Het kan allerlei vormen van hoop en dromen zijn. Ja, inderdaad. Het kan inderdaad gewoon dat, je, dat, dat mensen vaak iets, iets nodig hebben om, uh, om in te geloven. Mm -hmm. uh, en dat kan inderdaad ook, uh, ja, om, om het even op onszelf te betrekken. Ja. Uh, kijk, waar je natuurlijk een amateur bent... Ja. En op het moment dat je niet groot denkt van, ja. uh, wij, kijk wij zijn wel realistisch, we weten ook wel dat we niet hartstikke beroemd gaan worden en, en, en dat soort dingen. Ja. Maar op het moment dat je echt uh, je echte dromen helemaal loslaat, ja. Ja, dan speelt je helemaal niks meer na en dan kan je ja. net zo goed stoppen. Ja, je precies. moet wel altijd ja. iets, een vloog in je hoop houden ja. om, uh, om lekker bezig te blijven. Ja, nee zeker weten. Dat houdt jullie op de nou. been natuurlijk, ja. Uh, nou, bij uh, jullie allereerste voorproefje voor het nieuwe album en uh, tevens de eerste single hè, met de nieuwe line-up. Uh, hoe waren de reacties op dit nummer met jou als uh, nieuwe zangeres eigenlijk? Ja wel, ja, wel positief. Ja. Ik, uh, dat is ook een andere radio uh, station. Die zei nog van, uh, nou ik had er een hard hoofd in uh, of ze een vervanger konden vinden. Maar uh, blijkbaar uh, um, voldeed volde ik ook wel. Ja, gelukkig <lacht> maar. Ja. <lacht> Belangrijk. <lacht> Nee, prima stem. Ik ken eigenlijk de, de, de stem nog niet van, uh, van DCRE. Ik heb de eerste EP nog niet gehoord. Maar ga ik ook zeker nog naar luisteren na afloop van ons interview. Uh, maar jouw stem uh, heeft mij uh, zeker uh, geboeid. En ik, Escape kan ik uh, sowieso al benoemen tot mijn favoriete van het album. Dus dat we het even kwijt. Ja, ik vind hem erg, uh, erg lekker. Uh, nou, dan gaan we nu uh, ja, dus naar de afsluiter van dit eerste uur, uh, Strangers Parade. Uh, het heet uh, Shortcut Home. Uh, het is een lange en sfeervolle track uh, dat bijna voelt als een afsluiting van hoofdstuk 1. Klopt dat ook een beetje? Was dat bewust? Kees? Okay. Ik denk dat de Kees uh, Nee, dat dus is niet in visie van nou vandaag dat dat soort dingen... Nou. Nee. Nee. Nee. nee. Wat dat betreft is eigenlijk de volgorde van men is best, uh, best random. Beetje random, oké. Okay. Ja. En, en nou, heeft... Wel een beetje op gevoel uh, wat, wat, wat mooi uh, op elkaar aansloot. Ja. ja, muzikaal gezien wel, ja. inderdaad, ja. zit er zitten wel een lijn in, maar uh, textueel of zo, of de rode draad van, de, van het thema. Ja. Dat, uh, nee, elk, want elk, dat is elk moment wel op zichzelf staan. Ja. Het uh, is niet echt ja. een conceptplaat ofzo. Nee, niet nee. In die zin een conceptalbum nee, concept album, nee. nee. Ja. Hebben jullie ooit de ambitie om een conceptalbum te maken, überhaupt? Zit dat uh, in de lijn de verwachting? Nog niet. Ik, nou, ik ben een grote liefhebber van, van het genre. Bijvoorbeeld de uh -huh. uh, Wolf of Pink Floyd. Ja. Misplaced van of Maroon. Dat zijn echt van die typische conceptplaten. Ja. Alleen ik vind dat altijd wel een lange zit. Ja, dus dat ik, is wel ik, zo. Ja. Ik puste zelf voor om gewoon compacte, uh, een compacte, compacte album, te maken. album te maken. Ja, precies. Ja. Niet al te lang ook uh, durend, denk ik. En gewoon ja. bestaande nummers, inderdaad. Uh, en heeft uh, het nummer uh, ook nog een persoonlijke betekenis voor de band? Shortcut Home? Uh, ja, ja, het moet wel een beetje op, op je lijf geschreven zijn natuurlijk. Anders uh, ja, je moet wel die affiniteit hebben met het, met het thema. Ja, en waar gaat het nummer over, precies? Uh, shortcut Home, ja, Shortcut Home is een beetje... Uh, een, een, Leg je dat uit, Kees? Ja. Filosofisch <laughs> nummer. Filosophisch nummer, ja. okay. Het is wel grappig om te zeggen dan. Ik uh, was toevallig vorige maand. Dat, was het nou Yvette of, of Nicky die aan me vroeg van. Wacht, wat soort dit eigenlijk over? Dus. Uh. klinkt een beetje suicidaal. Gaat het dan wel goed met je? Ik <laughs> uh, kon ik zo geruststellen dat het, uh, het suicidaal element is eigenlijk meer van de, van de first-person uh, perspectief van, van God, zeg maar. Oh, okay. Dus uh, op het moment dat God besluit om uh, dat hij het wel genoeg vindt, zo. Mm -hmm. En uh, het licht uit te doen. Dus het uh, gaat niet over mij, maar over. Uh, over God. Oké, okay, okay. helemaal goed, duidelijk. Nou, dank jullie wel uh, voor de toelichtingen. We gaan er nu naar luisteren. Uh, we hebben nog wel wat tijd over, dus ik sluit uh, ook af met uh, nummertje 7 van het album, Lie Down, die gaan we aansluitend horen, tot het nieuws uh, van 10 uur. En daarna zijn we weer terug met het laatste en tweede deel van Strangers Parade, van mijn speciale telefonische gasten natuurlijk. Dus. En lithium, blijf luisteren vanavond, tot zo! Shortcut Home hoorden we dus aansluitend, of uh, hoorden we zojuist. Uh, wij zijn nog even terug, we hebben nog uh, tijd voor dat laatste nummer, nummertje 7 op het album. Uh, Lie Down is het nummer. Uh, wat kunnen jullie me tot slot over dit nummer vertellen, uh, Kees en Nivet? Hoe is het begonnen, Kees? Uh, nou, <laughs> Lie Down had ik, had ik al een tijd liggen, dat was ook een nummer wat nog stond uh, uit de tijd met de vorige zangeres. Mhm. Mm zij vond het niet zo'n leuk nummer. Oké. Okay. Uh, hoe het begint met dat geluid. dat zei ze van, nee dit nummer gaan we niet spelen, want dat geluid zijn net uh, twee meuken de Murev tickets. <laughs> okay. Ja, die vind ik leuk. Ja. En toen kwam Yvette, en toen het eerste dat ik dacht van, oké, okay, want ik vond het wel een toffe nummer, dat is het eerste nummer dat we het terug gaan kregen. De... <laughs> Oké, okay, nou, we gaan hem uh, nog even draaien tot het uh, nieuws van tien uur. Dan zijn we na het nieuws van tien uur weer bij jullie terug. Bedankt uh, zover, uh, dames en heren. Uh, en blijf luisteren. Lie down, it is.